Dan nog het weer, eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking, elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, 3 kilometer. A2, Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel 5. A9, ook maar richting Amstelveen bij Battenverdorp, 6 kilometer. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, voor Den Haag Malieveld, 3 kilometer. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, bij Delft-Noord, 3. Ook 3 kilometer op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum, bij Wadenooien. A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam Centrum, 3. A27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond, 3 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Utrecht-Noord, 3 kilometer. Dan nog de N57, Brouwersdam richting Rotterdam, bij Briele 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Grand Prix weekend hier in Salvoort. Een hele middag. The boys are back in town. Ja, dat is de leuze van de historische Grand Prix. Hier dit weekend in Zalvoort. Dit is heel van Tim Lissie...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 Even een raar hutje, hè? Ja, hè? Hè? is ie Ja, De, de, de, de koptelefoon uh, deed het even niet, uh, Maurice. Het oh, is dus spadbaar, maar het probleem is weer opgelost. Kijk, daar zijn we blij om. Jullie de ceo van Lilywood en de prick. Dat was sprayer in Sea. Jawel, het is historisch Grand Prix weekend hier in Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan eens dus even live schakelen met, uh, oh, met het circuitpark Zandvoort. Met uh, Willem van Essen die daar ter uh, plekke is. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, uh, Rob. luisteraars, Circuitpark Zandvoort. Uh, dit weekend in het teken van de historic uh, Grand Prix. En ja, historie. Uh, het leeft toch uh, bij de mensen. Als we kijken naar de opkomst gisteren en vandaag. Uh, ja, een prachtig uh, evenement.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 Ja, dan ga ik met de Zandvoorter praten. Wel bekend natuurlijk hier in Zandvoort. Peter Kanger, ja, handtekeningenverzamelaar van alle autosporters. Inmiddels ook van astronauten, heb ik begrepen. Maar ja, die heeft denk ik iedere Grand Prix die hier ooit op Zandvoort geweest is wel gezien. Oké, okay, dat horen we straks even van half drie van je. Dankjewel voor dit moment, Willem van Dense, van af het circuit. Geniet er lekker van daar, hè ja, Willem? Doeg, zei het tot zo. <laughs> tot zo. Hoi. Es-tu devenu muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus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 Twee hits, non-stop, pas eerst West en we our rise uit de jaren toch. En daarachteraan de nieuwe Stroma E. Wat is het, een lekkere plaat, hè? Je hoort A de... Cesaria. Ja, we gaan het over een speciale auto hebben. Ja, <laughs> de kmpr kader... auto ofzies. In het kader van de raceweekend je gaat deze auto niet kijken hoe hard je rijdt, maar je gaat kijken of je gesignaleerd staat.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 I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go hotel, oh, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and dry off in a death OJ. Everybody go oh, motel, holiday in. See if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm not the G, I'm not mellow, it's on you, so what you gonna do?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 Again, but I rap through the beat just the same. I got a little face and a pair of brown eyes. Oh I'm about get two ladies is I'm on The beat I sing on and and on and on the baby of the bunch, but that's okay. I still keep strong. Cause all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on, Rock, yo. Mijn collega Maurice Milder is lekker naar meeswingen met deze single van de sugar heel game de rappers die lights. En wil je nou zien meeswingen? Dat kan ook. Ik kan gewoon meekijken in de studio. Ga dan naar ww.zfmstreepjelife.nl. Oh.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 Ja, we gaan het nog meemaken, de nazomer gaat eraan komen. Heerlijk, vooral donderdag en vrijdag schitterend weer hier in Zonvoort. Hier is Michael Jackson tezamen met Justin Timberlake en Love Never Felt So Good.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 Ja, ik zie jou uh, met de handen heen en weer gaan bij deze plaat van uh, <laughs> Ingerit. U uh, moet u Denk aan waar moet ik zeggen? Ja, ja, precies. Speciaal uh, voor onze uh, race die willen vrezen. De single van Ingrid. Beleverd ritme van Zandwoord ook op TV. tv. ZFM Text TV op kanaal 45. TV.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 De historische reis is op circuit. Ook het volgende uur gaan we weer over naar het circuit. Naar Willem van deze. En heel veel ander nieuws. Graag tot zo.